Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Wie vandaag naar Athene zou vliegen, moet er volgens Schiphol rekening mee houden... dat zijn vlucht uren te laat vertrekt of zelfs wordt gecanceld. Dat komt door een storing in Griekenland. Piloten kunnen niet communiceren met luchtverkeersleiders. Vanwege het winterse weer is het vliegverkeer op Schiphol sowieso al ontregeld buitenlandse zaken hier heeft geen hulpverzoeken gekregen van Nederlanders die in Venezuela in de problemen zijn gekomen. Ze werden opgeroepen om hun familie te laten weten dat ze oké okay zijn na de Amerikaanse actie van gisteren in Venezuela. Daarbij werd de president opgepakt die zit nu in een gevangenis in New York. In Spanje zijn drie Nederlanders in de problemen gekomen... toen ze een bergwandeling maakten tussen Valencia en Alicante. Eén kreeg zo'n last van zijn rug dat hij niet meer verder kon. Omdat het donker werd, kon er geen helikopter worden ingezet. Hij is uiteindelijk met een brancard naar beneden gehaald en dat duurde uren. En paniek bij sommige Wie is de Mol-fans. Op de website van een programma stond bij sommige deelnemers het woord afvaller... en de bekende rode of groene vingerafdrukken. Avro Tros zegt dat kijkers niet bang hoeven te zijn voor spoilers. Het was een technisch foutje. En daarom is de pagina waar de kandidaten op staan even offline gehaald. Het weer van Weer Online...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 Ja, dat is toch wel, toch wel gek natuurlijk. Uh, Michiel, dankjewel. Het is uh, één minuut voor twee. Dit is Slijm je verkeersupdate van Fritsmeister. Vertragingen bij de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Haag Zuid en Prins Kruisplein. Daar 17 minuten. Ook vertragingen op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens met Duitsland. 14 minuten. A13 richting Rotterdam. Tussen Ippenburg en Berkel en Roderijs. Daar 23 uh, minuten. En er is daar een gladde weg. Dus rij voorzichtig. Ook daar 13, maar dan richting Rijswijk. Tussen Berkel en Roderijs en Delft-Noord. 10 minuten en de A20 richting Hoek van Holland. tussen uh, Kortland Aqueduct en Terbrechtseplein 11 minuten daar. Creëer de mooiste basis voor jouw interieur met Carwai. Nu tot 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei Maak het mooier.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 In Avicii in de startblokken samen met Nicky Romero. Leuk om weer te horen. I could beat the one. Komt eraan, ook de nieuwe nummer 1 uit de Slam Party. Taylor en Chanel. En dit is Taylor Swift.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 Wat een ongelofelijke catalogus aan muziek deze man heeft uh, gemaakt. Dat je denkt van, oh ja, deze heeft hij ook gewoon gemaakt. Uh, I Could Be The One van Avicii. Samen met ons eigen Nicky Romero hier bij Slam op je zondagmiddag. Het is zeven uh, minuten over twee. heel hier bij je. Terwijl ik uh, net in de spiegel keek hier. Op de wc bij Slam. En ik zag een stuk groen op mijn oren. Ja, ik uh, heb een paar maanden geleden... Een huis gekocht met mijn vriendin. En we zijn nog steeds druk aan het klussen. En afgelopen week was de trap weer aan de beurt. Ja, De trap moet je drie keer verven, want anders loop je alles er weer af. Dus ik was weer bezig met de trap verven. En dan moet je dus echt in hoekjes komen met je hoofd. Weet je wel, van die hoekjes waar je net niet bij kan. Aan de zijkant van de trap. Ik kom waarschijnlijk nog de hele zondag stukjes groen tegen. Dan weet je gelijk welke kleur mijn trap heeft. Het we werd een lekker weekendje. Uh, we werden wakker in Winterwonderland vanochtend. En de sneeuw die blijft nog liggen aankomende week. Uh, dit was het niet. Vandaag en gisteren. Nee, er komt nog meer sneeuw aan. Uh, sowieso koude geel tot en met dinsdagochtend. En uh, de rest van de hele werkweek uh, geregeld sneeuw. Het is toch lekker als je een thuiswerkdagje hebt. Toch even in uh, de basistijd een sneeuwpop bouwen. Uh, nog tot en met vrijdag kunnen we sowieso uh, sneeuw verwachten hier uh, in Nederland. Hey, welkom bij Slam op je zondagmiddag. Zometeen even de sneeuw van je auto afbuiken met La Fuente. Festivalbanger I Want You komt eraan. En dit is sinds gisteren de nieuwe nummer 1 in de Slam Party. De nieuwe Tyler Chanel. What is I'm trying read my mind I'm not her and she's not me And you're not mine Love no, yeah we're me Baby I'm a D&D Please don't bother me Baby no baby Flow is diamond face You gotta make me freeze Reasons that you gotta Zijn Sweet Dreams hier bij Shalem. Met uh, zometeen hier Martin Garrix. Die groot fan is van de man die ik nu eerst ga draaien. Uh, Thomas Gray. 21 jaar oude muziekproducer uit Canada. Martin Garrix is groot fan van hem. Ook Armin van Buuren en Nicky Romero zeggen. Ja dit kan wel eens een hele grote worden. Wij hoorden deze track. En we dachten. Hé. Hey, wij geloven er ook in. Misschien wordt dit een van de nieuwe top DJs. Hij pakt de uh, the de Grand Slam. Thomas Gray, maak kennis met Thomas Gray. Dashback de Grand Slam. Dit is Rummers Slam. Grand Slam. I ain't Martin Salveen, Hilke Boersma. En een echte House in a Pauze throwback. En straks ook. Morgen hoor je weer House in a Pauze... tijdens de eerste werkdag van de week tussen 12 en 2. Hey, wat zijn de gemiddelde leeftijden waarop er getrouwd wordt? Wat is het land waar het jongst wordt getrouwd? Wat is het land waar het oudst wordt getrouwd? En hoe oud zijn we gemiddeld in Nederland als we trouwen? Het is onderzocht. Je zometeen zo meteen hier op Slam. Net als Where's My Husband van Ray, Lucas en Steve... en ook Lady Gaga, hoor je zo meteen.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 Half drie, goedemiddag. Het slim weerbericht van weer online. Vanmiddag is het in het zuiden droog en schijnt de zon. In de rest van Nederland een mix van zon, wolken en kans op sneeuw. Het is zo'n 1 graad in het binnenland tot, tot, tot, tot zo'n 4 graden in het westen vandaag. En dan slim verkeer van Flitsmeister. Het is uh, rustig. Een korte vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Den Haag Zuid en Ippenburg. 14 minuten daar. Rij voorzichtig, want daar een gladde weg. Heel Zondagmiddag Slam geeft je Lucas en Steve, Ray Cyril. En nu Lady Gaga, de Dead Dance. Like the One, one. You've created a creature of the- to take its your face. Just you. To I t -t -t tell love. them I'm calm Tell them I'm calm mm -hmm. Mm -hmm. Tell them I'm calm Your husband is coming. Ray, and where's my husband? Here by Slam. Een vraag die steeds meer vrouwen zichzelf stellen... want we trouwen steeds op latere leeftijd. In welke landen wordt dan het jongst getrouwd gemiddeld? Dat zijn voornamelijk de Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen. In uh, Bangladesh en Nepal zijn ze het jongst. Daar wordt gemiddeld op 19-jarige leeftijd getrouwd. En waar zijn we het oudst als we trouwen? Uh, voornamelijk in Zweden, Spanje en Italië. Daar uh, ligt de gemiddelde leeftijd zo rond de 39. En ook in Nederland zijn we best wel oud. Gemiddeld zo'n 38 jaar als we voor het eerst trouwen. Ray is 28, dus hij heeft nog wel even een paar jaar te gaan. Jorden, management van Ray hier bij slampje zondagmiddag. Met de nieuwe muziek van Wookie Ring of Fire komt er aan. Ook een House in de Pauze. Throwback. Outcast. En ja, na Cyril hier is Stamlin in. Our love is a light. It's off. De sneeuw die is gevallen. Ja, ik vind het super gezellig. De sneeuw van de afgelopen dagen. Maar je merkt wel aan Nederland dat het ons land echt compleet ontregelt. Uh, wegen die vastlopen, auto's die in de Greppels uh, belanden... en ook uh, bij Schiphol is het weer uh, grote ellende. Uh, opnieuw, honderden vluchten die zijn vertraagd en geschrapt vandaag. Dus mocht je nog op reis gaan, uh, check wel even de meest recente info. Uh, de sneeuw blijft ook liggen de aankomende dagen. Dus uh, mocht je aankomende week nog een vlucht in de planning hebben... hou goed de informatie bij Schiphol in de gaten. James Hype, Hij heeft daar iets minder last van. Mag uh, inmiddels af en toe privé vliegen. Maar het gaat goed bij James Hype, met de zaken van James Hype. Uh, Eén van zijn uh, meest recente hits hoor je nu bij Slam. James Hype en Waterfalls bij Slam. Hold tight, it's about time. We go on wine, let it all flow and give me waterfalls. When we go.